Goedenavond, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Bij de explosies in Kabul zijn ook Amerikaanse militairen omgekomen. In de buurt van het vliegveld waren aan het eind van de middag twee explosies. Het zou gaan om zelfmoordaanslagen. Zeker 13 mensen kwamen om, onder wie dus vier Amerikaanse militairen. En ook zijn er tientallen gevonden, hier wordt correspondent Aletta André. Dit gebeurde bij de Oostpoort van de luchthaven, waar ook Nederlanders zich de afgelopen dagen moesten melden. Het was op dat moment nog steeds heel druk bij de luchthaven. En ooggetuigen vertellen nu aan lokale media dat de explosie van binnen die mensenmenigte kwam. Waar, waar mensen aan het wachten zijn om mogelijk nog geëvacueerd te kunnen worden. Amerika denkt dat een lokale afdeling van terreurgroep IS achter de aanslagen zit. Bij de explosie zijn waarschijnlijk geen Nederlanders omgekomen. Het laatste vliegtuig met Nederlandse militairen en ambassadepersoneel was net opgestegen. In Amsterdam hebben honderden mensen gedemonstreerd tegen anti-LHBTI-geweld. De demonstranten liepen naar de studentenflat waar vorige week een regenboogvlag in brand zijn gestoken. Tijdens de demonstratie waren er meerdere speeches, onder meer van de burgemeester. Ik wil jullie bedanken dat jullie hier allemaal naartoe gekomen zijn, uit solidariteit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 Ajax speelt in de groepsfase van de Champions League tegen Sporting Portugal, Borussia Dortmund en Besiktas. Er is net in Istanbul in Turkije geloot. en Ajax zit in Pool C. Ajax and this is Ajax, so Ajax takes place in Group C together with the Sporting club de Portugal and Borussia Dortmund. So... De eerste wedstrijd is over drie weken. Morgen wordt er nog gelood voor de Europa en de Conference League. Het weer, hier en daar nog kans op een buitje. Morgen af en toe zon, ook af en toe een bui en maximaal 20 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat file op de ring oost van Amsterdam voor de Zeeburger Tunnel richting Zaanstad. De tunnel is momenteel dicht doordat er een te hoge vrachtwagen staat. Tot zover de verkeersinformatie.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 Your body gotta force feed your soul. Breathe underwater, stay in control. Gotta weigh down your body, force feed your soul. Stay under. I'm a loose clip New girls come on the table Living like a lost table Keep your eye on the exit Shaking hands with the lost kids Shake my hand Is de kop die eraf zit van deze 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf bij Alternative FM. Welkom! Dankjewel. Ja, want uh, Kirina, je bent er ook weer. Uh, het is uh, wel, uh, was het eigenlijk spannend? Uh, want je, uh, ik had je vanmiddag even geappt en op een gegeven moment zei je... sta nu nog ergens in Polen. Ja, ja, ja. Maar je hebt het wel overleefd. Uh... Ik stond in Warschau vanochtend. Ja. Ja. Uh, um, uh, um, eventjes nieuwsgierigheid. Uh, ja, muzikale had... zaken? Of, uh... Nee, ik had een verrassingsreis geboekt. Hmm. En uh, ik kwam er dus drie dagen geleden op het vliegveld achter dat ik naar Warschau zou gaan. Ja. Daar ben ik geweest. Ik ben op zoek gegaan naar muziek. Ik ben in een of andere rare platenzaak terechtgekomen. En ik heb gevraagd, naar, speelt er nog iets? Nee, dat nee. niet. Nee. Maar uh, de clubs waren wel open. Dus... Hé, hey, dat is uh, ja. dan toch uh, een wereld van verschil... ten opzichte van ons uh, koude kikkerlandje in dat opzicht. Zeker, ja. Um, uh, is het dan toch heel anders, uh, de benadering in Polen... met het probleem en fenomeen C-woord... om eventjes uh, dat woord weer te gebruiken? Nou, het, het is niet heel anders eigenlijk. Het enige is dat de clubs open zijn. Hmm. <laughs> ja. Ja, dat is de, nou ja, goed, dat is de enige. Um, ja, wat, uh, wat gaan we doen? Want we hebben natuurlijk best uh, wel wat dingen bij elkaar. We, we, staande de uitzending waren we ook al uh, nog uh, met, uh, met dingetjes uh, bezig... om uh, wat uh, bij elkaar uh, te, te halen. Dus ik, uh, ik ben ook heel benieuwd of het allemaal een beetje gaat lukken. Maar... Uh, ja, wat, wat dat gaat. Je kwam met, met Volvo kwam je op, op het laatste moment nog. Ja. Dat is, wat, wat is dat eigenlijk? Dat is een Brassband brass uit Amsterdam. En ze maken leuke, vrolijke, up-tempo muziek. Dat zullen we zo direct gaan aanschouwen. Want dan moet ik nog even hier en daar een mapje uit een, een USB-stick halen. Want één free-player die werkt niet helemaal goed. Dat had jou al kunnen worden, want Marcus die zat alweer van. Waarom duurt het lang? Ja, nou, dat heeft daarmee te maken. Want oom Bill werkt ook niet mee. Dus, uh, dus dat, uh, dat is één. En uh, die Velvetronic uh, die zullen we het laten horen. En er was er nog één. Want die zijn lastig te vinden op het internet. Maar ja, wat, wat wil je ook als je uh, zo'n bandnamen uh, gaat gebruiken? Want hoe heet die? Ja, de COVID. Ja. <laughs> Schiet lekker op, natuurlijk. En de ja. eerste EP heet. Dat ja, was Epe. toch een hilarisch verhaal ja, ja, ja. wat je me nou net ja. uh, vertelde. Wat was, uh, wat was dat dan? Uh, wat, je, wat je zei: uh, ik, ik ga iets plaatsen. En vervolgens uh, kwam daar ineens een claim van, uh, van een van die sociale media-nerds oh, ja, ja. uh, erbovenop. Ja, ik doe om de, ik, op mijn Instagram doe ik om de zoveel dagen Album of the Day. En dat gaat niet per se om de release-datum of zo. Mm -hmm. Gewoon album is, luisteren heeft ook emoties en zo. Mm. En toen op een dag had ik heel veel zin in een band. Het heet Fever 323. Mm. Um, band die mixed metal met uh, ja, rap. En um, toen werd ik... kreeg ik allemaal pop-ups naar me zeg op Instagram van, ja, je verspreidt uh, foutieve informatie over corona. Dus huh? En dus Alleen maar omdat in de bandnaam dus Fever zit, werd uh, over mijn story heen een soort tekst van... Uh, ja. Not Reliable. Of uh, het uh, gewoon om muziek... fake news. Ja, het gaat gewoon ja, om muziek, ja. mensen. Uh, je ziet het alweer. We worden aan alle kanten worden we tegengewerkt. Ja. Is het wel niet de festivals waar je niet op mag trainen... dan is het wel dit soort dingen. Ja, om overheid zit overal wat dat er gaat. Maar goed, uh, we hebben natuurlijk uh, meer... want we gaan straks het uh, nieuwe single draaien. Three Point Landing. Dat zeg je ook wel wat, denk ik. Nou, ja, ik moet eerlijk zeggen, ik heb het nog niet geluisterd. Oh, dus ben heel oh. Ja. Dus, um, nou, maar, er, zit een, er zit nog natuurlijk uh, nog meer in. Uh, Pom zit erin. En bijvoorbeeld, uh, wat zei ik uh, vorige week, hadden we de, het genoeg mogen smaken. Jacob D. Edward, wat een mooie single is dat toch eigenlijk ook? Uh, die zit erin. Uh, en uh, Winem uh, heeft uh, ook een nieuwe single uitgebracht. Dat gebeurde afgelopen vrijdag. Ja, daar zijn we net klaar. Het is altijd leuk dat uh, artiesten dan op een gegeven moment, ja, we gaan hem om vrijdag om releasen. Terwijl wij dan op donderdag uitzending hebben. En dan moeten we er soms helemaal in aarde bewegen... ...om het uh, nog gedraaid te krijgen. Maar goed, uh, die zit er ook in. Um, ja uh, Deze dame die hebben we ook onder de 3 voor 12 Noord-Holland... ...vloedgolfvlag ooit gehad. Jazeker, ik geloof in de editie van, van mei of van juni. Dat, uh, daar wil ik uh, vanaf zijn. Uh, sterrenweldering uit Alkmaar. En dat uh, nummer dat heet Not With Me.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 to pieces and awful what hope can do to a fragile your mind Now what if the tear drops then fall? Sterrenweldring met uh, Not With Me. Uh, ik uh, weet niet of uh, collega Marcus uh, helemaal tevreden is uh, met uh, het stemgeluid. Nog niet, maar we ga eerst nog even een, uh, een klein uh, interview doen. En dat doen we met 3 uh, Point Landing met uh, Doortje van den Berg. Goedenavond. Hallo. Hallo. Uh, want uh, daarnet hadden we nog een, uh, ja, een plaatsgenote van 3 Point Landing. Sterre Weldering. die komt ook uit Alkmaar. maar jullie ook. Ja. Ja hè? Zeker. Ja, um, het is lange tijd een beetje rustig uh, geweest, maar um, sinds deze week of uh, afgelopen week eigenlijk uh, lieten jullie horen van nou, we zijn weer, uh, weer helemaal terug. Ja, dat klopt. We hebben lekker in de studio gezeten en uh, we hebben een debuutalbum dat eraan komt. Uh, een heel compleet debuutalbum. Vertel er eens even iets meer over, want een album uh, dat betekent dat er uh, meer nummers dan vijf of zes uh, die je normaal gesproken op een EP zou aantreffen. Ja. Ja, Zeker, uh, ja, het is een volledig album, dus twaalf liedjes. Ja. We gaan elke vier weken een nieuwe single uitbrengen, eigenlijk tot, uh, tot het fysieke album uitkomt. Ja. Dus um, ja, heel veel nieuwe muziek. Ja, euh, ja dat, dat, dat, dat, dat uh, is wel in deze dagen wel nodig. Um, toch ook weer ook aan jou de vraag. Uh, want jullie zijn toch best wel een dynamische band. Uh, missen jullie dat optreden de optredens niet? Ja, in het begin vonden we het eigenlijk wel, uh, wel even, ja, was het was heel dubbel, want het ging uh, zeg maar eind 2019, ging mm -hmm. echt heel lekker, we hadden heel veel optredens in het verschiet. Mm -hmm. Dus we waren echt op een soort golf aan het surfen en ineens was het weg. Dus ja. het was wel aan de ene kant van, oh jammer, we zaten net in zo'n lekkere stroming, ja. maar we hadden heel weinig tijd om nieuw werk te schrijven. Dus in die zin heeft het ons wel weer geholpen. Ja. Dus je hebt uh, in dat opzicht uh, in 2020 uh, heb je samen met je bandleden uh, rustig uh, de situatie overzien en denken van nou die tijd komt ons uh, eigenlijk wel goed uit. Ja, precies. Ja, we zouden eerst een EP gaan doen. En omdat we dus eigenlijk extra tijd uh, in de schoot geworpen kregen... dachten we, nou, dan doen we gewoon gelijk een album natuurlijk. Ja, ja um, is daar um, toch wel um, ja, um, de aanwijzingen... dat jullie daar uh, toch het, uh, het, ja, een goed gevoel uh, daarbij ook uh, krijgen in, in dat opzicht? Uh, dat, uh, dat mensen van jullie, die jullie muziek leuk vinden... joh, kom uh, met een album. Uh, is dat zo een ja. beetje... Ja, of niet? Ja. Ja, ja, we merken het zeker wel lokaal dat uh, ja, dat, dat mensen ook gewoon uh, nou ja, voordat bijvoorbeeld uh, corona kwam, toen werden we gewoon ook door uh, zaaltjes gevraagd om te spelen of festivals die we niet zelf hadden benaderd. Dus uh, ja, dan denk je toch, van, nou dan doen we toch iets goed blijkbaar. Hm? En uh, ja, dan, als mensen dan enthousiast worden van je muziek... dan word je zelf ook weer enthousiaster om nieuw werk te gaan schrijven. Want dan denk je, oh wow, maar als ze dit liedje leuk vinden... dan willen we nog meer maken. En dan wil ik zien hoe ze dat, uh, hoe, hoe ze dat bevalt, zeg maar. Ja, ja. Uh, want uh, dat het, nou ja, jullie hadden daar eigenlijk min of meer een, een, iets, iets al laten zien... tijdens de Rob Acda Award, kan ik me nog herinneren. En ik geloof ook zelfs, uh, de, de, de laatste uitvoering... waar nog geen winnaar uit bekend is uh, geworden... Ja, dat klopt. Ja, ja dat is uh, ja, uh, ja, ook allemaal uh, in het water gevallen door corona natuurlijk. Ja, ja wat niet eerlijk gezegd uh, denk ik wat dan. Wat niet, precies. <laughs> ja. Ja, um, goed. Uh, even weer terug uh, naar, naar, naar jullie. Uh, want uh, ja, we zeiden al van uh, het, het missen van de optreden. Hoe volg je eigenlijk de, een beetje die, uh, dat nieuws uh, rondom uh, alles en nog wat? Met uh, de evenementensector en de cultuursector en noem maar op. En Unute Us. Uh, heb je daar ook nog een, een duidelijke stellingname uh, daar, daarin in, in dat opzicht? Ja, zeker. Ja, ik vind, het, uh, ik vind het wel heel raar dat wij nu als enige land, voor zover ik weet in Europa, dat de deuren niet open mogen. En uh, ik, ja, ik, ik vind het gewoon heel raar. En ik vind het ook heel raar dat er helemaal geen reactie komt uit Den Haag. Ik uh -huh. heb echt zoiets van, ah, hallo, wij zijn er ook nog. Uh -huh. En ik weet, ja, het is, uh, kijk, wij zijn een beginnende, soort van nog een beginnende band. We hebben allemaal gewoon een dagbaan. Dus het is niet alsof wij omvallen als er geen optredens zijn. Maar er zijn zeker wel mensen die dat hebben. Onze geluidsman bijvoorbeeld, die... Die konden ook niet werken. En uh, heel veel mensen die gewoon gezinnen hebben. Mm. Uh, ja, als ZZP'er bijvoorbeeld uh, in deze industrie nu helemaal niks kunnen. En ja dat vind ik toch wel echt genaaid eigenlijk. Maar ja. Ja, ja nou ja goed. Uh, we, we kunnen er weinig gaan veranderen in, in, in dat opzicht. Nog even terug naar 2020. Want ik heb ook begrepen dat jullie uh, master sessies hebben gehad. Of masterclasses van uh, uh, NH Pop. Ja, Noord-Holland Pop, zeker, dat klopt. Ja, dat, ik zie hier iemand ook uh, heel duidelijk knikken. Dat is uh, iemand die, uh, die bijvoorbeeld uh, bemoeienis uh, daarmee heeft. Dat is uh, Kai Koopmans. Nou, ik haal hem er even bij, want die microfoon die doet het toch wel, uh, Kai. Want, uh, doet hij het? Ja, hij doet het. Dus, uh, <laughs> uh, maar uh, hoe zat dat ook alweer? Want uh, nou, daar Wij, had jij, uh, wij ja? hebben samen die, uh, die, uh, die masterclasses gevolgd ja. toen. Toen was ik ook als, als artiest daar. Dat is Doortje, toch? Dat is Doortje, ja. ja, ja, ja, ja. Toen hebben we samen bij een paar uh, masterclasses gezeten ook. Ja, uh, Kai zegt uh, dat hij uh, samen met jou... Met, uh, met een paar masterclasses heeft gezeten. Ja, hij kan jou niet horen, maar jij kan hem wel horen. Dus. Ah, ja, ja, ik hoorde hem inderdaad. Ja, maar dat, dat, dat, dat, dat is uh, wel uh, nuttig geweest uh, voor jullie, of niet? Ja, absoluut. Echt heel veel, uh, heel veel goede advies en feedback gehad... over toekomstplannen en... Uh, ja, het, het is echt heel leuk. Ik ben ook heel blij dat uh, Noord-Holland Pop weer uh, zo actief is uh, in de kop van Noord-Holland en zo. Het is echt uh, ja, heel leuk. Je voelt je ook echt uh, gesteund dan als, als lokale uh, artiest, zeg maar. oké. Okay, dus uh, ja, ik heb even uh, de, de microfoon zo'n beetje half uitgezet, want dan kan Kaite uh, toch horen. Dus, uh, maar goed, uh, ja, dat, dat, dat helpt je wel verder, neem ik aan, uh, met, uh, met alles ja, zeker, ja, ja en een hele aardige mensen, zo behulpzaam en die weten gewoon, ja, heel vaak een antwoord op een vraag die je hebt van nou, uh, nu hoe moet het nu verder? En dan komen ze met een antwoord en dan kun je weer door. Oké, okay. um, Heeft dat ook uh, betrekking... Uh, ze, ja, ik weet niet of ze... Al, maar, maar volgens mij heeft de, de, de baas van NH-pop... Of een van de mensen die het begonnen is... Frank Bond, uh, mij daar al opmerkzaam uh, gemaakt. Maar jullie waren al veel sneller. En ik ook. Uh, met, met, uh, met, uh, met deze single. Want, uh, want uh, die willen jullie nu natuurlijk wel heel graag uh, onder de aandacht brengen. Wat is er zo bijzonder aan Shadow Work? Nou, het is uh, onze eerste single van dit album. Mm. Uh, dus uh, ja, het is echt een beetje de... Ja, dit is het startschot eigenlijk voor, voor het hele album. Het, mm. is, uh, ook, het heeft ook dezelfde naam als het album. En um, ja, het is... Uh, waar het over gaat is... Um, het is... Uh, in het bijzonder gaat het over je schaduwkant, zeg maar. Ja, ja. Ja, ja. Is, is, uh, ja echt een term, zeg maar. En je, je schaduwkant is niets meer dan een deel van jezelf. Dat ...onbewust is weggestopt, zeg maar. Dus hm. het zit vol met dingen die anderen of jezelf als onacceptabel beschouwen. Waar je liever niet mee te koop wil lopen. Ja, precies. Bijvoorbeeld omdat, hè, zeg maar wat, uh, misschien, uh, misschien ben je gay en je ouders keuren dat niet goed of zo. Of, hm. hè, of misschien uh, uh, wil jij wel heel graag uh, computerwetenschappen studeren... ...maar al je andere vriendinnetjes doen dat niet en uh, weet je wel, dat ja, ja, anders ja. zijn. En uh, Shadow Work is eigenlijk het blootleggen van elk deel dat is onderdrukt en is afgewezen. Dus het gaat over het terugwinnen van die verloren delen van jezelf. Over uh, ja, het accepteren van jezelf eigenlijk, zodat je je volledige authentieke zelf kunt zijn. Helemaal goed. Uh, dan uh, morgen is hij uh, weer uh, ja, is te krijgen op uh, verschillende platformen, neem ik aan. Ja, morgen is hij op alle streaming services te horen. En wij uh, laten hem nu worden. Hier is een uh, three-point landing met Shadow Work. Shadow Work. Shhh. Shadow Work. Right behind me, just out of view. You follow my every move. Shadow coming through. You're my dark sister. You know I can't resist you. Shadow work. Shadow work. Shadow work. Shadow work. When I hold back what I want to say, you always. Find another way Shadow coming through You're my dark sister You know I can't resist you And it won't change overnight Quite some baggage, it'll be a fight People En het hart klopte. Uh, de andere kant uh, die werd uh, belicht door 3-point landing. Uh, was uh, dat met het nummer Shadow Work. Ja, uh, het, het is altijd eventjes een beetje uh, tussendoor dan. Een soundcheck doen en noem maar op. Uh, en, en uiteindelijk is Kai dan nu ook aangeschoven. Um, ja, wat, wat dat gaat. Uh, er is dat, dat was wel een gedoe geweest. Want de bedoeling was dat we het een beetje ook met, met de EP zouden plaatsvinden. Maar dat, dat viel allemaal hopeloos in het, in het water. Had ik het een beetje het idee. Dat liep even wat anders hè? Ja, zo. Ja, uh, dus dan ja, ben ik ook nog verzuimd geweest om een koptelefoon erbij. Maar hij doet het. Uh, maar goed, uh, je bent er in ieder geval. Want uh, de eerste keer uh, toen voelde je jezelf niet helemaal... <coughs> Oké. Okay. Had er iets met dat te maken, ja. <coughs> met mij, ja, maar ik verslik me. Dus uh, ik, ik heb het niet, hoor. Goed. Ja. Uh, en ik ben twee keer ingeënt Dus uh, twee keer gevaccineerd. Dus wat dat er gaat, ja. moet flauwekul wezen. <coughs> uh, maar uh, dat was, uh, was jezelf. En de tweede keer was je bij een optreden van... Nana M. Roos, geloof ik. Nee, Lia, Lia, Lia Rai, Rai. Da daar was je ja, bij. Ja, daar ging het, uh, daar was, er ook, uh, was dat ook even... Was, het was zo'n goed optreden. Alleen, er zat iemand in de zaal met, uh, met klachten of zo, bleek achteraf. Ja, ja, en jij had het uiteindelijk niet, neem ik aan. Nee, nee, nee. nee, nee, nee ik ben wel je? getest en zo, maar ja. nee. nee. Maar, maar je kan beter dan uh, geen risico nemen en noem uh, maar op. Uh, ja. ja uh, dat is lastig, lijkt me, nog steeds hè, in deze tijden. Ja, ja, weet je, dat zijn toch de dingen waar je naartoe uh, uitkijkt, naar optredens. En uh, ook lekker gewoon hier weer langskomen. En ja. dan weet je wel, die weinige dingen die je wel kan doen. als je dan ook nog daar weer in belemmerd wordt. Mm -hmm. Ja, dat is een beetje balen. Ja. Uh, nog even over uh, jouw bemoeienis met NH-pop. Ja. Wat doe je precies? Um, ik, ik host maandelijks uh, het demo-panel daar. Ja. Dus, uh, Gebeurt dat nog steeds online? Ja, ja, we hebben net uh, de meeting voor het najaar erop zitten. Uh, wat we gaan doen. En we gaan hem uh, grotendeels nog steeds online uh, voortzetten. Ja. Alleen uh, we hebben ook een fysieke uh, uh, demo-drop gepland. Toch Daarover wel? Over ja. meer straks ooit. Oh, oh ja, nee, dat, <laughs> komt dat, eraan. Ja. <laughs> uh, waar zou die dan moeten plaatsvinden als dat, uh, als dat gaat plaatsvinden, die day? Uh, in P60 hebben we hem. Uh, hebben we hem staan. Uh, dat is in uh, Amstelveen, Amstelveen, bij uh, Jill Moss. Uh, uh, ja, klopt, dus klopt. Klopt, klopt, klopt. Ja, um, is dat wel iets om naar uit te kijken? Och, absoluut, joh. Ja, ja. want het is. Ik, ik bedoel, uh, ik hou van de demo-drops en uh, het werkt hartstikke goed online. Maar. Ja, iedereen uh, fysiek zien, dat uh, blijft toch wel echt het, uh, het mooiste. Het feit dat wij er hier nu gewoon zo zijn, ja. dat, dat is toch beter, denk ik. Absoluut. Ja. Uh, scheelt dat, hè? Nu, uh, nu, nu, nu we gewoon weer uh, een beetje mee... Uh... Want jij uh, vindt het ja. ook fijn natuurlijk. Uh, om. Uh... kan elkaar aankijken. <laughs> ja. ja, want het, het lijkt me toch een beetje lastig om uh, dan uh, alles en iedereen online... en het, je wordt er op een gegeven moment ook niet vrolijk van, denk ik. Nee. Nee. Heeft het ook bij jou effect uh, gehad uh, in dat opzicht? Um, nou ja, ja, ik ben ten eerste sowieso afgestudeerd tijdens corona met een onderzoek naar mosfets, hip hop nou Oh ja, ja, is, ja. Um, ja. Een onderzoek die meteen. Dat is wel niet wel een leuk, uh, leuk onderwerp, ja. Ja, dat is <laughs> ja. echt heel leuk, maar. Uh, <laughs> ja. ja. En uh, verder, ja, ik ben wel aan het werk gekomen, toevallig, in de cultuur. En, maar ja, al mijn collega's uh, ontmoet via de. Uh, ja, computer. Ja, ja, ja. Dat, dat, dat, nou ja, goed. Maar het, het, het, het, het fijne is nog gewoon zo. Zo direct gaat hij spelen. Dus dat uh, lijkt mij uh, lijkt mij prima. Maar goed. Um, we gaan dat uh, zo meemaken. Vijf ja. nummers uh, hadden we, uh, heb Gaan je op plan Dus ja. uh, op het half uur. Dus ik moet opschieten. Uh, maar goed, uh, ik, uh, ik heb nog wel iets uh, moois klaarstaan. Deze dame wordt uh, behoorlijk uh, opgenomen in het uh, 3FM-rijtje. En, uh, en dan hebben we het over uh, Lasset met Even en Even. Kirina, weet je ook waar die song over gaat? De, deze song van, van Lazette? Ja. Heb je Was die het? niet meegekregen? Nee, nee, niet heel erg eerlijk Het is het ode aan het brein. Aan het brein? Ja, aan het brein. Dus okay. uh, wat, uh, wat uh, in de bovenkamer zit. Uh, man want... zeker een ode verdienen soms. Ja, nou ja, daar is zij het liedje over geschreven. En op een gegeven moment uh, had ze bedacht uh, dat zij uh, van ja, uh, er zit altijd tussen, tussen gevoel en, en iets uit. Dat, dat speelt zich af in het uh, mentale gedeelte. Dus uh, dat, mm -hmm. dat is de reden waarom ze het, uh, het liedje gemaakt heeft. Uh, omdat ze dan toch... Uh, ja, je wil uh, iets uh, uh, overbrengen wat eigenlijk ja. dan weer niet uh, de bedoeling is. Maar uh, het, dat, dat, daar, daar zit het mee. Een soort van het rationaliseren van gevoel, bedoel je dat? Ja, zoiets. We gaan over naar, uh, naar de andere kant. Want Kai zit klaar. En uh, ja, we moeten toch uh, ook uh, wat nummers uh, van hem uh, laten horen. Uh, alle, uh, alle, deze twee sowieso komen van de laatste EP, toch? Klopt, klopt ja. helemaal. Um, en ik uh, meen dat uh, deze, die hebben we ook veelvuldig laten horen hier uh, bij Alternative FM 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf. Namelijk This Lonely Night. Yes, dankjewel. Seems powerful Lonely night. En dan hebben we ook nog een mooi nummer, wat erop volgt. En ook op de EP is het de nummer 2, namelijk Take Control. Yes. Straks in het tweede uur gaan we nog wat meer van hem horen. Maar tussendoor zal hij ook nog hier even aanschuiven over ja, het werk wat hij, wat hij gemaakt heeft. Dus uh, dat, dat sowieso. Maar we hebben natuurlijk ook nog het een en ander weg te draaien. Dat is een band waar jij ook uh, wel een beetje weg van bent. Pom. Pom, pom. ja. Kom uit Amsterdam. Pom. Je bent pom. er zelf mee gekomen nee, een tijdje dat, terug. dat was de Covid toch? Ja, de Covid. Maar Pom uh, was... Terug, want je hebt altijd zo'n keurig netjes zo'n zo documentje, hang je dan oh, bij ja, hè? Dus ja, ja, met de uh, releases. Dus ik denk uh, dat dit een uh, dat de pom ergens ook nog uh, ooit nog eens een keer een release was oh, oh, oh. van tijden terug. Ja, uh, je, je klinkt net zoals Peper bij de, de Rob Hakna, woord pom, pom, pom, pom, pom. Want, uh, <laughs> oh, <echt. coughs> ja. Want daar hebben ze het namelijk ook mee gedaan uh, bij de Rob Award. Uh, en uh, het is een beetje een, een, beetje een fuzzy bandje. Is het fizzy, fizzy, Zo omschrijven ze het. Uh, met een beetje pittige, pittige uh, muziek. Uh, of heel goed dat? dat. Gitaar er doorheen Mooi. Ja? Oké. Okay. Uh, dit is de laatste single van uh, de EP Ladyly die ze hebben uitgebracht. Het nummer dat heet Kim. Kim. Ranger Een van de dingen waar ik net op gewezen ben... Uh, dat is uh, dit van Veil Vertronik. Uh, dat ben jij dan uh, weer tegengekomen in, uh, in alles uh, wat je aan het ja, doen bent. Zeker. Ja, zeker. Uh, vertel iets over die band. Wat is het? Uh? Ja, nou, ik, ik leerde ze kennen toen ze de Revenant uitbrachten, Dat was in juni mm -hmm. dit jaar. En ik was gewoon heel erg enthousiast. Het, was, uh, het is een brassband uit Amsterdam. Mm -hmm. um, ik had toevallig net daarvoor een, een Clasmer Act... Een, een review over geschreven of een concert... Vlagje. dus ik zat een beetje in die vibes ja en um, ja die, die eerste single vond ik lekker lekker zat een lekker tempo in en toen kwam deze tweede die is wat diverser ja laten we zeggen ook tof ook tof. Uh, maar goed, uh, het is voor de, voor de, voor de hè, Want uh, dit is natuurlijk niet uh, desalternatives, maar gewoon. Hoewel, er zat net wel een dynamisch stuk in waarvan we dachten. We zaten er echt met z'n drieën ja, dat is zo van, uh, Wow, wat is dit nou? Uh, weet je, dus. Uh, uh, maar goed. Even uh, ja, uh, je merkt toch dat ook uh, de jongeren. Uh, een beetje, een beetje de funk en al dat soort dingen weer een beetje aan het herontdekken zijn. Wat ik had vorige ja, dat week. Het idee heb ik wel. Maar ik weet het niet. Misschien, misschien wordt je blik op een gegeven moment ook een beetje dat je zo in de alternatieve scene zit. Dat je hm? denkt dat dingen heel populair zijn. En buiten je bubbel echt heeft niemand er dan nog van gehoord. Maar een beetje die, die funky disco-achtige clubmuziek, volgens mij. Zoals in mijn kringen, werd dat op een gegeven moment helemaal booming. Ik vond ja, het helemaal nou ja, ik, om maar even eentje te noemen. Vorige week had ik. Uh, uh, de Roger of Rogier van uh, Three Little Clouds uit Amersfoort. Die hadden een optreden gedaan uh, in, uh, in de podium Victoria in uh, Alkmaar. Ja, en daar hoor je ook inderdaad een beetje dat, dat werk. En ik denk, dat vind ik toch opvallend, dat, uh, dat jongere mensen dus juist deze muziekstijl yeah waar ik vroeger uh, op een zolderkamertje gewoon uh, denk van... hé, hey, leuke, uh, weet je, uh, R&B-achtige dingen. En dat doen ze tegenwoordig gewoon uh, nu ook zelf. En dat, dat, dat ja. stemt mij... Uh... was dat bij een festival. Victoria deed een soort... Ja, mag het geen festival noemen misschien, maar een soort festival... dat je toch in Ja, dat was Ja, daar was het bij. Dat ja. klopt, ja. De caravan. dat werd een gezien. Yeah? Dat is dus nou ja, meer indie, maar ook een beetje funky... Dingen erin, een beetje ja. synthesizer soms, een beetje die. Ja, ja eh, goed, want dan, dan zet ik even weer naar jou, maar dan met de NH-poppen-pet. Je hebt wel een pet op, maar ik weet niet <laughs> of het nou de, de pet van de NH is. Maar eh, letten jullie ook een beetje ook op die diversiteit die er, die er is? Ja. Ja, ja, we hebben daar uh, ook, ook in, uh, in de bespreking voor het nieuwe seizoen over gehad. Hmm. Um, we hebben een paar algemene edities gehad, waarbij we gewoon de focus op alles leggen, gewoon gooit op een hoop en we kiezen er wat uit. Ja. Maar je merkt dat er dan toch wat uh, genres onderbelicht raken of dat we uh, dan coaches hebben hè, die mm. feedback geven op de demos die we die niet zo goed op aansluiten. Dus wat we ook volgend seizoen weer gaan doen, is uh, hè, voor de meer de niches. Mm -hmm. om, dat, dat, ik vind het een heel vies woord. Ja, niches een beetje zo, zo niks op nou woord, ja, wel, voor de alles ja. wat, wat een beetje afwijkt van uh, wat men de standaard noemt, mm -hmm. uh, gaan we, ga, we gaan een paar specials doen. Dus we hebben een, uh, een hiphop special waar we gewoon zorgen dat het lokale talent gewoon uh, feedback krijgt van coaches die echt helemaal in die wereld zitten. Hmm. We doen een, uh, we doen een, een heavy spe uh, special. Dus metal, hard rock. Waar je gewoon coaches hebt die daar weer feedback op kunnen geven. En dat ja, dat werkt dan toch het best. Weet je, daar leer je het gewoon het meest van. Als ja. je een hele specifieke feedback kan krijgen. Ja, um. De rol van de media. En dan kijken we weer gewoon even uh, elkaar aan. als het mm -hmm. gaat om de 3 voor 12 uh, uh, vlag. Ja, want, ik uh, ga zijn toevallig uh, kletsen binnenkort met Jill van jullie. Tof. Ja. Dus, uh, ja. Ja. Oh, dus ja. er, komt, er komt wel wat aan uh, in dat, dat, dat opzicht. Uh. We gaan wel eens rollen. Houden we uh, de, de website dus van 3 voor 12 Noord-Holland in de gaten. Dus er komt het uh, nodig aan. Uh, nu we het toch over de popzalen hebben. want dat, uh, wat, dat, daar kwam ook nog uh, even wat uh, bij uh, ter sprake net. Uh, mm. Want er staan een aantal uh, uh, leuke dingen nog uh, op het uh, programma. En dan nog niet eens zo gek ver weg hier vandaan. Namelijk in Hoofddorp. Dan hebben ze nog een, uh, een kekkerszaal. Poppodium Duiker. Wat, uh, wat weet jij en wat weet jij? Laat ik eerst maar met, uh, met uh, Kirina beginnen. Want, uh... Ja, ik weet een stuk minder dan Kai, natuurlijk. Oh, uh, <laughs> wat, uh, ja? Ik ben er zelfs nog nooit geweest. Dus dit wordt voor mij ook een primeur. Maar 3 september hebben, we daar, of hebben jullie daar uh, Frisse Duik heet dat. En daar komen ja frisse wens. En uh, Stella staat op het programma en twee anderen. Stella hebben we hier ook uh, gedraaid. Uh, ja, uh, Grunge Act ja. uit Amsterdam dacht ik. Ja. Uh, ja, ik vond het echt heel tof wat zij maakte. Ja. Wanneer was hun single? Juni of zo? Ja, Kiss ja. Me. Ja. Kiss me. Ja. Ja, ja, die, heel mooi liedje. Oh ja, is leuk, dat is een leuk liedje. Dat hebben we, die hebben we een paar keer ook hier, uh, gedraaid. Dus, uh, dus die, die, die, komt ook, uh, die kwam ook uh, inderdaad voorbij. Maar uh, ik, ik, ik heb het idee dat ze geloof ik ook bezig zijn met uh, meer materiaal om uh, dat uh, dat te laten niet horen. Vervelend. We gaan het uh, vrijdag uh, horen, dan ja, hè? dat is een uh, verrassing. Dat is niet deze vrijdag. Maar de week erop. 3 september. Ja, uh, dan kom ik het dorp niet meer uit. Want uh, 3, ja, septem ja, 3 september, <laughs> oh, dat, ja. dat, is, uh, dat is heilig uh, hier in Zandvoort. Dus, uh, ik zie Marcus alweer lachen. Die, uh, die, uh, wij, wij hebben gewoon een probleem. Je moet met dan moet je Zandvoort in Zandvoort inkomen. Nog even, we moeten een leopard tank bestellen... om, uh, om hier naar binnen te komen straks, uh, wat, wat dat gaat. Uh, maar uh, ja, wat, uh, wat, zitten er ook nog voor jou, Garing, uh, nog dingen tussen? ja, nou ja ik, bij bij Popodium Duiker doe ik uh, het programma maken voor de voor meer de, de talentvolle bands en ja. hij wil maandelijks een frisse duik. Ja. waar wij gewoon het podium geven aan opkomend talent uh, in de regio, dus veel wat jij draait, ja, ook bij oh, ons wel eens op het podium. Ja, ja, ja, ja, ja. Mm -hmm. Maar let op, want er zitten ook naast Stella twee uh, nieuwe bandjes die echt uh, nou, net aan het, uh, aan het schrijven en net aan het optreden zijn begonnen. Ja. Goldleaf en Sux Sux met een uh, streepje door ja, de ja Ja, net als bluff, <laughs> maar dan ja, met precies, een ja, precies. precies. Nee, maar die komen dus echt net op en die gaan we gewoon een van hun eerste optredens uh, bezorgen bij ons in Duiken en. Uh, Heerlijk om weer gewoon bandjes te ontdekken ja, in een popzaal. Hoe belangrijk <laughs> ja. is dat voor, voor bands om dat te, dat te kunnen doen? Nou, ja, zo ongelooflijk. Die eerste meters, ja weet je daar leer je het meest van. Ja. En, en nou ja, vanuit, vanuit hoofddoor vanuit Duiken hebben we gewoon een paar bandjes... die bij ons dan een paar keer een optreden hebben gedaan. Misschien een single release hebben kunnen doen. En er zitten gewoon muzikanten tussen die uiteindelijk uh, door die stimulans... en door veel meer andere dingen buiten ons om... Ja. maar die wel daardoor gewoon nou, echt helemaal in de muziek zijn gaan... Uh, conservatorium zijn gaan studeren of gewoon doorgegroeid zijn naar succesvol artiest. En dat is toch... Ja, dat is gewoon mooi. Mooi om te zien. Goed, dat is het verhaal. De frisse duik bij het poppodium Duiker. Dus dat is niet morgen, maar volgende week vrijdag. Zoals gezegd zal dat voor mij persoonlijk een probleem worden. Maar goed, wat niet geweest is, kan altijd nog komen. Tot aan het nieuws van 9 uur. Deze van MC Lost en cruisen met Soes Sissa. Mama, bel for voor mij, ik denk even niet klaar die, die boeufs, ja het, het is strak als je het komt Ja, oh, oh Ik zie ik met mijn het Mama, bel me voor mij. ik denk even niet klaar die push, die, en die, is strak als je zus zegt iets ik rap iets Ze zeggen ik moet meer zingen Ik heb die voice <laughs> Ik zeg dat ik ben veggie uh, Ladies willen een mooi boy met muscles Ze zeggen Ladies willen een dirty motherfucker En ik ben één Dat maakt twee in deze auto Mijn zussen op die angst Zijn de badders bij de Maar nu is ze rustig Wifi en al die dingen Ik ook Dus we rijden slow Ze zeggen we wisselen nog die tijden daar bij Leid Ze waren samen in de disco Bleef gooien met die shirtjes ik moest kotsen als een bitch, op. Ik moet lachen, ik zeg de nu kan ik aan Weten als we gaan tappen ga ik weer als eerste laag En die shit is niets erg, want dat is hoe het gaat We stoppen bij de KFC, ik zeg de ik betaal Show money is gevallen, Kom we chillen om tot Pompen naar La roos, dromen in het Surinaams met me het is 19 Mama, bel me voor, maar ik denk even niet